De Bijbel zegt ons, ze vonden hem aan de overkant van het meer en vroegen, Rabi, wanneer bent u hier gekomen? Jezus zei, waarachtig, ik verzeker u, u zoekt me niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent. U ontmoet moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat. Vader, God zelf, heeft hem die volle macht gegeven. Dit moet u voorgoed doen. Geloven in hem die hij gezonden heeft, antwoordde Jezus. Toen vroegen ze, welke wonderteken kunt u dan verrichten? Als we iets zien, zullen we u geloven. Wat kunt u doen? Vroegen ze aan Jezus. Onze, en ze zeiden ook daarbij: Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn gegeten. Zoals geschreven staat: Brood. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel. En dat leven geeft aan de wereld. Geef ons altijd dat brood, Heer, zeiden ze toen. Jezus zei: Ik ben het brood dat leven geeft. Zeg samen met mij: Ik. Ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij geloof, zal nooit meer dorst hebben. Sluit je ogen en laat even bidden. Vader God, dank u wel voor uw woord, vader. Dank u wel voor wat u gaat doen vandaag, vader. Dank u wel voor wat u al hebt gedaan, vader. En raak een ieders hart aan, vader. Dat het uw woorden mag zijn, vader. En niet mijn woorden zal zijn, vader. Dat het uw wijsheid zou zijn, vader. niet mijn wijsheid. In de naam van Jezus. Voordat je gaat plaatsnemen. Geef vier mensen een high five. En zeg ze. Waar voed je jezelf mee? Vier mensen een high five. Waar voed je jezelf mee? Waar voed je jezelf mee? En dan het, er is er nog eentje. Nee. Jullie kunnen plaatsnemen. Dankjewel broeder, dankjewel. Ja, dat is goed, dankjewel. Um, Johannes is het enige boek in, in, in de vier evangelieën waar Jezus zeven ik ben uitspraken maakt. En waarbij hij zichzelf naar voren brengt in, met, in, in een bepaalde... Positie brengt hij zichzelf naar voren. En een van de uitspraken is wat we hebben gelezen. Hij zegt, ik ben het brood des leven. Hij zegt ook, ik ben de licht van de wereld. Hij zegt ook, ik ben de deur. Hij zegt ook, ik ben de goede herder. Hij zegt ook, ik ben de opstanding in het leven. Hij zegt ook, ik ben de weg en de waarheid en het leven. En Johannes is het enige boek, het enige evangelie waarbij Jezus zichzelf zo naar voren brengt. En het is belangrijk om deze, uitspraak goed, deze uitspraken goed te kennen... want we gaan vandaag kijken niet naar wat mensen zeiden over Jezus. We gaan ook niet kerken, kijken naar wat kerken zeggen over Jezus... of profeten zeiden over Jezus. We gaan vandaag kijken naar wat Jezus zei over zichzelf. En dat is van belang, want zo laat Hij zien... Wie hij is. Hij wilde laten zien wie hij was. En Jezus maakt enkele statements, enkele uitspraken. Genaamde ik ben uitspraken. Het zijn er zeven. En hij toont zichzelf zo op een zekere manier voor aan het volk. Aan de mensen die om hem heen waren en aan ons. En vandaag wil ik kijken naar deze uitspraak. Waarbij hij zegt ik ben het brood des levens. En ik hoop dat jullie... Goed hebben gegeten vandaag, want we gaan het hebben over brood. En we gaan het hebben over eten. En we gaan het een beetje over eten praten. Dus ik hoop dat je maag niet gaat knorren. Want we gaan over eten hebben. In, in Den Haag is er een restaurant waar ik en mijn vrouw vaak naartoe gaat. Het heet... Uh, Nee, ik ga niet zeggen, goed, ik ga geen reclame maken. Maar het is een lekker restaurant waar we altijd gaan... waar we spirits eten. Ik weet toevallig ook, een geheim van jullie voorganger... hij gaat daar ook vaak naartoe. En... <lacht> ja, Dan weten jullie iets meer over jullie voorganger. Um, en in, de in het restaurant is er onbeperkt spirits. En het is de lekkerste spirits van Den Haag. Ik weet niet of het de lekkerste spirits is van Nederland. Dat weet ik nog niet... Dat... Dat kun, jullie kunnen mij het tegendeel bewijzen. Je kan tegen mij zeggen: kijk, als je bij mij langs, thuis langskomt, dan zal je de beste spirits ervaren. Die uitnodiging kan openstaan. Dus ik, ik ben hier nog aan het einde. Dus misschien kunnen jullie mij het tegendeel bewijzen. Maar het is waar wij vinden, waar ik vind, mijn vrouw vindt ook de lekkerste spirits. En het is onbeperkt. Je betaalt maar, weet ik veel, 14 euro en je eet onbeperkt spirits. Als je daar aankomt en je bestelt spirits. je bestelt wat je wilt eten... dan geven ze jou, terwijl je zit te wachten, geven ze jou brood. En ze geven jou een hele mand vol met brood. En soms eten we dat, soms eet ik dat met mijn vrouw, soms eet ik het niet. Want ik weet de gedachtegang, de gedachtegang is... Um, eet, eet, eet, want dan ga je niet meer veel spirits eten. En ik wil zoveel mogelijk uit mijn geld halen, dus ik eet het niet, want ik wil... Alleen maar spirits. eten. Ik weet niet of jullie dit kennen. Soms doen ze dat, ze willen al vullen met, met dat, dat wat, wat je niet wilt. Zodat wanneer het komt, wat echt duur is, wat, wat je echt wilt, dan zit je al vol. En brood hedendaags wordt zo gezien. Brood hedendaags is, een seconde, is iets dat, waar we niet aan denken. Het is, we eten het als ontbijt. We eten het soms een lunch, een broodje, een sandwich, iets... En soms een voorgerecht zetten we gewoon, weet je, als er visite komt en je hebt niet veel eten thuis, dus je zet een heleboel brood met een heleboel kruidenboter, zodat ze zichzelf vullen en dan geef je ze een beetje vlees, een beetje iets, een beetje iets anders. Maar hedendaags is brood dus niet zo erg, het wordt niet zo erg als van belang gez, um, gezien. Maar in de tijden van Jezus is heel belangrijk om te weten voor deze tekst, in de tijden van Jezus was brood een heel belangrijke voedsel. Brood in de tijden van Jezus was iets dat niet kon missen bij een maaltijd. Brood was niet iets secundairs, het was niet iets daarbij, um, het was niet iets extra. Het was het hoofdgerecht. Wij zien het nu als een voorgerecht, nagerecht of wat dan ook. Maar in de tijden van Jezus was brood het ding. We zien zelfs... Um, bij het laatste avondmaal, dat was gewoon een dinner. Het laatste avondmaal met Jezus en zijn discipelen was een dinner. En wat aten ze daar? Ze aten brood. Want brood was een hoofdgerecht in die tijd. Brood in die tijd is voor ons nu wat we kunnen zeggen. Een tricot. Een, een wat nog meer? Een rib of wat dan ook. Ik zei het tegen jullie, ik hoop dat jullie geen honger hebben. En, en het was... Het hoofdgerecht in die tijd. En het kon nergens mis. Het was daar. Het, het moest daar aanwezig zijn. En hedendaags is het niet zo voor ons. Niemand zit op werk en zegt: Oh, ik kan niet wachten om naar huis te gaan. Mijn vrouw is brood aan het bakken. Niemand denkt dat. Niemand is op werk en zegt: Oh, ik kan niet wachten. Want vanavond gaan we brood eten. Maar in de tijden van Jezus. Oh, één broeder wel? wel, Ja, er zijn die uitzonderingen. Ja. Maar in de tijden van Jezus was brood het ding, zoals deze broeder brood ziet, was het het hoofdgerecht. En dit is belangrijk om te weten, willen we deze tekst begrijpen? We moeten dit weten. Dus als we het hebben over brood, dan hebben we over het hoofdgerecht. Het, de, de main thing. Dat was brood in de tijd... Van Jezus. En Jezus dus doet hier een uitspraak en zegt: Ik ben het brood des levens. Met andere woorden, zei hij: Ik ben het hoofdgerecht. Ik ben waar het allemaal om draait. Ik ben het ding. Ik ben waar het allemaal om gaat. Ik ben het. Ik ben het brood. Ik ben het hoofdgerecht. Ik ben. En als ik of jij zo'n uitspraak zouden maken, dan zouden we arrogant zijn. Dat is arrogantie. Als ik zeg, ik ben de intrico, ik ben het ding. Dat is arrogantie voor mij, als ik dat zou zeggen. Als een van jullie het zou zeggen, dan denk ik van, ja, wat, wat zeg je nou? Je bent het niet. Maar Jezus, omdat Hij deze uitspraak maakt, is het van belang... Om te kijken naar waarom, om te kijken waarom hij deze uitspraak maakt. Want hij, als hij het zegt, dan is het geen arrogantie meer, dan is het waarheid. Want alles wat hij zegt, is waarheid. En waarom zegt Jezus hier, ik ben het brood des levens. En we gaan even naar de context kijken van deze uitspraak. De context van deze uitspraak is ten eerste Duizend. De 15 à 20. Jullie zijn wakker, jullie zijn wakker. Dat is goed. Dat er tussen de 15 à 20. <lacht> een paar mensen dachten dat Jezus terug is gekomen. Oh nee, ik ben achtergebleven. <lacht> dus Jezus had zojuist voor een stuk of 15 of duizend mensen van eten voorzien door. Vijf broden en twee vissen te vermenigvuldigen voor al deze 15 à 20.000 mensen. En deze personen nu die voorzien waren van dit eten, deze mensen die deze brood had gegeten en, en dit brood had gegeten en de, de vis ook had gegeten. Deze mensen kwamen nu Jezus achterna. En ze gingen Jezus zoeken. Want wie wil nou niet iemand die voor eten constant kan zorgen, gratis? vaak als we in de kerk doen, gratis eten, dan is de kerk helemaal vol. Want iedereen houdt van gratis eten. En, en de Israëlieten in die tijd, ze kenden het verhaal van het Oude Testament, waarbij het volk van Israël uit Egypte ging, en ze hadden geen eten meer, en God had eten voorzien voor hun al die tijd. En dat heette, in die tijd heette het manna, oftewel een brood uit de hemel. Ze wisten niet wat het was, ze noemden het Manna, oftewel brood dat uit de hemel was gekomen. En deze mensen hier, ze kennen het verhaal en ze zagen iemand genaamd Jezus... die ook voor 15 à 20.000 mensen eten had voorzien van maar vijf broden en van maar twee vissen. Dit is belangrijk om naar te kijken. Dit, dit, dit willen we wel vaker zien, dachten ze... En deze mensen gingen Jezus achterna. Deze mensen begonnen Jezus te zoeken... de manier die vijf broden en twee vissen had vermenigvuldigd... voor meer dan vijftien à 20.000 mensen. En deze mensen gingen Jezus achterna... niet voor wie hij was, maar voor wat hij kon doen. Deze mensen begonnen Jezus achterna te gaan... En ze wilden, Jezus, waar is deze meneer die die brood had vermenigvuldigd, die vis had vermenigvuldigd, waar is hij? waar is zij? En ze gingen achterna, ze gingen achterna en ze vonden hem, maar ze gingen hem niet achterna voor wie hij was, ze gingen hem achterna voor wat hij kon doen. En dit is een gevaarlijke manier om Jezus te benaderen. Want je benadert Jezus niet volledig. Je begrijpt de essentie van Jezus niet. Want je benadert niet de wie, je benadert de wat hij kan doen. Volgen jullie mij? Ik hoop dat jullie mij volgen vandaag. Ik ga een andere microfoon nemen. Of ja, blijf gewoon met deze. Ja, deze. deze. Blijf gewoon met deze, komt goed. Yes. Dus deze mensen gingen Jezus achterna niet voor wie Hij was, maar voor wat Hij kon doen. En dit is een gevaarlijke manier om Jezus te benaderen, benaderen, want dan mis je de essentie van wie Jezus is. Je benadert de relatie nu niet met wie is deze persoon. Je benadert de relatie nu met wat kan deze persoon voor mij betekenen. En dit is een egocentrische benadering. Dit is een benadering dat kijkt naar de ikke. Wat kan ik uit deze relatie halen? En relaties die beginnen vanuit de standpunt of vanaf de invalshoek. Wat kan deze persoon voor mij betekenen? Zijn relaties, volg mij even, zijn relaties die gedoemd zijn om te falen. Relaties die, die beginnen vanuit de invalshoek, wat kan deze persoon voor mij betekenen, zijn relaties die gedoemd zijn om te falen. Want je benadert niet de persoon. Je benadert de producten van een persoon. Volgen jullie mij? Je benadert niet de essentie van de persoon. Je benadert de secundaire zaken van de persoon. En je mist de primaire zaak zelf. En dat is de persoon. Volg jullie mij, volg mij, volg mij. Je mist de primaire zaak. En dat is de persoon zelf. Want je gaat nu met, vanuit de oogpunt, vanuit de invalshoek. Wat kan deze persoon voor mij betekenen Mij En het begint dan niet meer te draaien om de persoon, maar om wat de persoon kan doen. En we leven nu in een maatschappij dat gefocust is op secundaire zaken. We leven in een lustige maatschappij. De maatschappij dat zegt, wat kan deze persoon voor mij betekenen en niet, wie is deze persoon? Liefde zegt, ik hou van de persoon. Lust zegt, ik wil iets van deze persoon. Mijn God, ik hoop dat jullie mij volgen. Ik ben aan het preken. Ik ben aan het preken. Liefde zegt, wie is deze persoon? Ik hou van de persoon. Lust zegt, wat kan deze persoon voor mij betekenen? En we leven in een lustige maatschappij. Want wanneer je op straat bent en iemand benadert jou, dan pak je je portemonnee. Want je denkt, van: wat wil deze persoon van mij? Want we leven in een maatschappij die wilt nemen en nemen. En nemen en nemen en nemen en wil niks geven. We leven in kerken en mensen die komen naar kerken dat alleen willen nemen en nemen en nemen, maar niet willen geven. Hoe zou de kerk zijn als zo'n volk samenkomt alleen om te geven? Mijn God, hoe zou de kerk eruit zien als iedereen komt en ik wil jou zegenen, ik wil jou zegenen en ik heb een woord voor jou, ik wil jou bemoedigen. Maar nee, we komen vaak vanuit het standpunt, wat kan ik halen uit deze kerk, wat kan ik halen uit deze persoon? En we richten onze ogen niet meer op personen. De Bijbel zegt ons de oog. De ogen zijn, zijn de ramen van de ziel... En we kijken niet meer naar de ziel. We kijken niet meer naar de ogen van. Oh wow, wat een geweldige persoon. Nee, we kijken naar de handen. Wat kan deze persoon mij geven? Wat, wat kan deze persoon mij geven? We kijken niet meer naar de ogen van. Oh wow, wat een geweldige persoon. We kijken naar de portemonnee. Hoeveel heeft zij? Hoeveel heeft hij? Kan hij of zij voor mij zorgen? Uh, ik zoek iemand om mee te trouwen. En ik kijk even naar de portemonnee. Heeft hij of zij wel genoeg portemonnee capaciteiten voor mij? Om mij uh, en mijn kinderen, te, te, te voor hun te voorzien. En dat is de egocentrische benadering van de ikke, ikke, ikke en de rest maar lekker. En wij zijn zo ikke, ikke, ikke gecentreerd dat het ons de rest niet meer boeit, want de rest kan lekker tikken. En we benaderen dan relaties, we benaderen vriendschappen, we benaderen huwelijken vanuit de positie. Wat kan deze persoon voor mij betekenen? Want ik heb een leegte dat mijn vader mij niet heeft gegeven. Dus ik ga nu naar deze meneer en ik zeg, wat kan deze meneer voor mij betekenen? Jij gaat naar een vrouw en je denkt van, wat kan deze vrouw voor mij betekenen? Halleluja. We richten onze ogen niet meer op wie de persoon is. We richten onze ogen hedendaags in deze maatschappij. Wat kan ik krijgen uit deze, uit deze relatie? En we doen het op werk. En we doen het overal. En we doen het thuis. En we doen het met onze vriendschappen. We doen het met onze relaties. Wat kan ik eruit halen? Zoveel mogelijk winst uit dit. En we kijken niet meer naar ogen... Je ziet hangjongeren, je ziet mensen, mannen, mannen meestal, vrouwen ook. En te kijken naar lichaamsdelen. Wat kan deze lichaamsdeel voor mij betekenen? En dat is de hele, dat is de hele succes van de porno-industrie. Het gaat niet meer om de persoon, Het gaat van, wat kan het voor mij betekenen? Wat voor gevoel kan het in mij opwekken? En we zijn zo gedegradeerd... Maar uit een egocentrische standpunt van wat kan dit voor mij betekenen? Deze mensen kwamen naar Jezus, niet voor Jezus, maar voor zichzelf. Wat is de winst dat ik kan krijgen uit Jezus? In vers 26 zegt Jezus, voorwaar voorwaar ik zeg u, gij zoekt mij niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en je bent u verzadigd. Dus ze kwamen niet omdat ze de, de, de vermenigvuldiging of de wonderen zagen als een teken. Want een teken wijst naar iets. De teken de was aan het wijzen naar, hé, hey, het gaat om hem. Luister, kijk hoeveel wonderen. Kijk hoeveel mensen opstaan uit de dood. Kijk hoeveel brood hij kan doen. Kijk, hoeveel, kijk naar hem. Kijk naar hem. Kijk naar hem. Maar ze keken naar dat. Ze keken naar dat. Ze keken naar wat hij deed. En, en, ze, en, en de wens was nu dus... Ik wil meer van dat. Ze kwamen naar Jezus, verzadigd, ze hadden gegeten. Ze zagen dat hij brood had vermenigvuldigd. En ze kwamen naar Jezus en ze kwamen met de wens... Ik wil meer van dat en niet ik wil meer van hem. Zij kwamen voor de voorziening, maar niet voor de voorziener. Zij kwamen voor de voorziening... Maar niet voor de voorziener. En dit is een domme, domme, domme benadering. Want voorziening produceert niks verder. Ik hoop jullie mij volgt. Voorziening produceert niks verder. Je eet het brood. Het gaat in je systeem. Je gaat naar de wc en het is klaar. Het is geweest. Het, is, het gaat Het produceert niks verder. Maar de voorziener kan altijd blijven voorzien. En daarom prijzen wij Jezus en niet wat hij kan doen. Ik prijs hem om wie hij is. Want, en, en hij kan steeds mijn noden voorzien. Want ik prijs de voorziener. En, en, en ik prijs hem, want hij kan mijn noden voorzien. Ik prijs hem. hem. Het gaat om hem. En Jezus alleen. Het is een domme manier van benadering, want voorziening produceert niks verder. Maar de voorziener kan altijd blijven voorzien. Jezus kan altijd jouw noden voorzien. Hij kan altijd je pijn genezen. Hij kan altijd je ziekte genezen. Hij kan jou altijd iets geven wat hij wil. Hij kan altijd brood voorzien op tafel. Jij als alleenstaande moeder en je hebt geen geld meer. Hij kan het altijd doen. En ook al doet het niet, doet hij het niet, het ging mij nooit om dat. Het ging mij altijd om hem. Mijn God. Het gaat om wie hij is. Mijn God. Halleluja. En je benadert de relatie niet voor wat hij doet. Maar je benadert de relatie voor wie hij is. En nog steeds begrepen deze mensen dit niet. Want ze zeiden tegen Jezus. Heer, geef ons altijd dat brood. En ze waren nog steeds aan het denken aan, aan brood. Ze waren nog steeds aan het denken aan wat kan Jezus voor mij doen. Ik wil dit, ik wil dit. En ze zagen Jezus als Sinterklaas in, in de kerstman. Ik wil dit, ik wil dit. En vele van ons zeiden zo, ik wil dit, ik wil dit. Ik wil, oh Heer, geef mij dit, dit, dit, dit, dit. En het ging hen om wat Hij kon doen en niet om wie Hij was. En ze zeiden tegen Hem, Heere, geef ons altijd Dat brood. Ze wilden de brood hebben. Heren, geef ons altijd dat brood. Dus ze wilden dagelijks nieuwe brood hebben zoals hun voorouders hadden gekregen in de woestijn. Hun voorouders kregen dagelijks nieuwe brood in de woestijn. Maar Jezus zei, en dan komen we bij de vers, de, de, de, de, de, de sleutelvers. Jezus zei, ik ben het brood... Des levens. Ik, ik, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal nooit hongeren. En wie in mij gelooft, zal nooit dorsten. Met andere woorden zei Jezus, wie tot mij komt, niet zoals je nu komt om wat, om wat ik kan doen, maar om wie ik ben, zal niet dagelijks brood krijgen waarbij ze weer zullen hongeren. Maar als je tot mij komt, ikke, dan zul je een substantie krijgen waarbij je dagelijks zult zeggen, ik ben vol. Als je tot Jezus komt, dan is het niet dat je dagelijks brood krijgt. Nee, je, als je tot Jezus komt, dan heb je van het brood gegeten... waarbij jij dagelijks zult zeggen... ik ben vol vandaag, ik ben vol vandaag, ik ben vol vandaag, ik ben vol vandaag, ik ben vol vandaag. Het was vorige week... Dat ik Jezus had aangenomen en ik ben nog steeds vol. Het was een maand geleden dat ik Jezus had aangenomen en ik ben nog steeds vol. Het was vorig jaar en ik ben nog steeds vol. Het was dertig jaar geleden dat ik zei, Heer hier is mijn leven en ik ben nog steeds vol. Want Hij is het brood des levens dat ons eeuwig leven geeft. En Jezus wil ons vullen, niet dagelijks met een brood. Hij wil ons met zichzelf vullen, zodat wij dagelijks kunnen zeggen, ik ben vol. En de kans is zeer groot dat je niet verzadigd raakt in het leven, omdat je jezelf zit te vullen met de verkeerde substanties. De kans is zeer groot dat je nog steeds geestelijke en in je ziel heb je honger voor iets. Omdat je jezelf elke dag zit te vullen met de verkeerde substanties. Misschien vind ik het wel in geld. Misschien vind ik het wel op werk. Misschien vind ik het wel binnen een relatie. Misschien vind ik het wel als ik trouw en drie, vier kinderen heb. Maar je krijgt nog steeds een honger. Mijn leven is niet compleet. Maar Jezus zegt, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt zal nooit hongeren en zal nooit dorsten. Kan het zo zijn, kan het zo zijn vandaag. Dat je jezelf zit te vullen... Met de verkeerde vrienden, met de verkeerde keuzes, met letterlijk de verkeerde substanties, met drugs, met alcohol, met wiet, met wat dan ook. Zoekende naar iets dat alleen het brood des levens kan vervullen. Kan het zo zijn dat we de focus hebben weggehaald van Jezus en we hebben de focus gelegd op zijn voorziening? En niet op de voorziener. Kan het zo zijn? Kan het zo zijn vandaag? Kan het zo zijn? En de vraag, waar voed je jezelf mee? Is een vraag dat van belang is. Want weet je, als je ziek bent, meestal als je ziek bent. Dan, als iemand ziek is geworden, hij heeft iets gegeten. Dan vraag je meestal van, hé, hey, wat, wat heb je gegeten? Waarom zie je er zo uit? Als iemand er gezond uitziet, dan zeg je ook van, hé, hey, je ziet er gezond uit vandaag. Wat? Wat ben je aan het eten deze dagen? Want je voeding bepaalt je uitstraling. Je voeding bepaalt wat jij uitstraalt. Want je voeding gaat in jouw systeem. En begint jou te vormen van binnen. En misschien zit jij in het leven dat je leeft. Jezelf te vervullen. En jezelf te vormen met de verkeerde dingen. Waar, wat nooit het doel was. Wat nooit de, de, de bedoeling was van God. Voor, je, voor jou om jezelf mee te vullen. En deze mensen kwamen tot Jezus. En ze zeiden, Jezus, heren, heren, we willen het brood, we willen dat ding, we willen dat, we willen dat. En we willen dat. Maar Jezus zei, maar je wilt het verkeerde ding. Je, je bent dom bezig, dom. Waarom wil je voorziening? Als ik de voorziener ben. En mijn vraag van jou is vandaag... Jouw zoektocht naar God, jouw zoektocht naar Hem, is het een zoektocht naar voorziening of is het een zoektocht naar Hem, naar de voorziener, naar Hij die eeuwig leven geeft. En het is moeilijk want God is zo goed en zo genadevol, de, de, lijn, de lijn tussen voorziening en voorziener is zo dun omdat God zo goed is en zo genadevol dat Hij ons constant geeft, dingen geeft. Hij is zo goed, zo genadevol, Hij zegent ons constant. Hij zegent ons constant, zie je van, hey, ik ben vandaag weer wakker en er is weer een zegen, ik krijg een telefoontje, weer een zegen. En Hij geeft ons constant, constant. Maar het probleem van dat is dat wij zo gefocust raken op wat Hij ons gegeven heeft. Dat we vergeten wie het gegeven heeft. Vraag aan degene naast je. Kom je voor voorziening? Of kom je voor de voorziener? Kom je voor de voorziening? Of kom je voor de voorziener? Halleluja. En dat is een leuke vraag voor ons. Jij... Jij die, jij die Jezus Christus nog niet hebt aangenomen, jij die niet weet wat het is om een christen te zijn. Ik wil je iets zeggen, je moet niet naar hem komen omdat hij jou iets kan geven. En dat is, we zien vaak de, de, de, dat evangelie dat gepredikt wordt. Hè? Kom naar Jezus en je wordt blij. Het gaat niet om blijheid. Het gaat niet om blijdschap. Dus het, het gaat niet om, om, om een gevoel, het gaat niet om, een, uh, het gaat niet om dingen krijgen. Want hetzelfde evangelie dat je hier preekt, moet je ook in Irak kunnen preken waar Isis is. Mm. Als je een evangelie blijft preken van BMW's, kan je dat ook preken in Irak. Waar Isis christenen onthooft. Het gaat niet om een gevoel, het gaat, niet. het gaat om Jezus leren kennen. Hij die ons dagelijks vervult. En ik weet dat er christenen hier zijn die nog steeds vol zijn van twintig jaar geleden toen ze Jezus Christus hadden aangenomen. Het gaat om Hem. De essentie is Hij. Het gaat om Hem. En het gaat niet om het ding, het gaat niet om dat, nee. Het gaat om Hem. Jezus zei, ik ben... Het hoofdgerecht. Ik ben waar het om draait. Ik ben de reden waarom iedereen bij elkaar is om te eten. Ik ben het brood des levens. Laten we even opstaan vandaag.